Gotta learn to reduce, reuse, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, because three, it's a magic number. Yes it is It's a magic number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 De man en vrouw, allebei 19 jaar, werden door de agenten naar buiten gebracht. Vervolgens vielen ze de politiemensen aan en losten een van de agenten een waarschuwingsschot. De twee werden meegenomen naar het politiebureau. Daar werd de man onwel en hij is in het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is onbekend. D66 wilde de AOW-leeftijd in 12 jaar verhogen naar 67 jaar. Voorzitter Bakker van de programmacommissie van D66 ligt in buiten over het plan van zijn partij toe... De partij wil in 2012 beginnen met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd... om in 2024 uit te komen op 67 jaar. Het plan levert volgens de partij een jaarlijkse besparing op van 4 miljard euro. Het kabinet wilde de AOW-leeftijd in 2020 op 66 jaar brengen... om vijf jaar later op 67 uit te komen. De politie in Den Bosch heeft drie broertjes van 12, 13 en 14 jaar aangehouden... weer eens mishandeling van twee jongens van 14. De mishandeling gebeurde vrijdagmiddag...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 Dat heeft nu 1 punt meer dan PSV en 4 punten minder dan koploper Twente. Twente hield PSV gisteravond in Eindhoven op 1-1. Het weer op veel plaatsen zon in het zuidoosten is het lang bewolkt en een kans op regen. Het wordt 9 graden op de Wadden, 14 graden in het binnenland. Morgen vrij zonnig en droog en opnieuw erg zacht. Dit was het NOS. Show.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 Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag en uh, welkom hier In de tweede, uh, tweede uur van Zondag in Kennemerland. Het is vandaag uh, zondag 21 maart. En dat betekent dat de lente is begonnen. Nou, dat kunnen we hier ook wel zien in deze regio. De zon uh, laat zich zien. En Zandvoort en Bloemendaal is uh, geheel zon overgoten. Nou, wat gaan wij dit komende uur nog doen? We gaan natuurlijk naar de wedstrijd De Brug tegen BVC Bloemendaal. Check de Blauw is daar. Ik denk dat ze weer ...uit de thee zijn inmiddels. En, pardon, we gaan uh, natuurlijk nog even kijken naar wat uh, ander sportnieuws. Het regio-nieuws komt voorbij en het weerbericht. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren hier. En dit is de Rascals met Groovin'. Ja, dat waren de Rascals met Grooven. En we gaan snel door naar de wedstrijd De Brug tegen BVC Bloemendaal. Tjerk de Blauw. Nee, maar er is dan nog één eens in die wedstrijd. maar, dus, eh, Bloemendaal aanval probeert op te zetten aan de rechterkant van het veld. Het is eh, Tim Weer die de bal oppakt. Die laat de bal over zijn aanheen gaan. En dat betekent dat we de brug het over kan nemen. De brug wat ondertussen gew gewisseld heeft, heeft Sergio eh, Burger eruit gehaald. En heeft het dan ingebracht. Eh, uh, nee, sorry, heeft eh, Dametje Maaike eruit gehaald. En Giel Sneijder is erin gekomen. Giel Sneijder komt daar wel van Bloemenaal naar Sanderbeum. Sanderbeum, Sander Boom, Kan die de bal goed oppakken? Dan krijgen we hem dan niet bij de spitsen. Maar toch de rechterkant Sanderbeum die hem weer kan oppakken. Sanderbeum de rechterkant van het veld Gaan voorzetten Komt die bal dan ook en Richting de spitsen maar er staan drie man van de brug Die hem weg kunnen koppelen Het is dus een kuit Die er goed tussen komt Maar die bal Die kletst in die verdediging En dat betekent Dat de brug meteen die bal kan oppakken Aan de rechterkant Aan de linkerkant vertel, Is het daar de, Is het daar de, is het de brug die weg kan En dan komt die, komt die bal En dan moet daar een Heel goed corrigeren Robert ze Doet het ook goed Maar ik laat die bal helemaal In de voeten van En de aanvoeden van de brug en dat betekent dat de brug nog steeds namelijk erop zetten. Het is daar, uh, ga je niet lekker halen. en oh, daar hadden ze naar beneden van de kant van, uh, van de brug. Maar het is, uh, het is dan op dat moment een heel goede, goede reactie van... Uh, van uh, uh, Basje, dat die bal uh, niet erin komt. En ondertussen staan er twee mensen van Provenal en zijn ze warm te lopen. Dat betekent het, het bouw te snel. En wij die het die, die ze warm op lopen zijn om erin te komen. En dat het klooster kan die bal niet halen. En dat betekent dat uh, de brug beter op de gewoon komt. Die, die die bal kan oppakken. Gooi hem terug naar de verdediging van de brug. De brug probeert een aanval om te gaan voetballen. En dan komt die bal dan Maar de Jeroen denken die hier goed tussenkomt. komt. de Zedikker probeert dat paaltje aan te bereiken. Dat ligt ook niet. Is het Gijs en Ziet Gijs? Gijs en Paulgees. Moet die bal dan steken op is geen uitstel, dacht ik. Toch is het spel maar uh, dat... Op het moment dat er ingegrepen gaat worden... En dat er een twee mannen gaan Het is dan op dit moment dat dus... Uh, uh, even kijken wat er gaat gebeuren. bijna komt, uh, komt erbij. Dat betekent dat dus uh, welke klooster eruit gehaald wordt... Welke klooster die... Uh, die uh, en dat betekent dat Kees Nijm meer aan tafel gaat, gaat, gaat spelen, Dus uh, wij hij erbij. En dat betekent drie man uh, achterin. En dat betekent dat Tim een mini zakte omdat hij meer aanvallend kan voetballen natuurlijk. Dat betekent meer druk uh, in het veld. En dat betekent nog meer aanvallend voetbal. Want al heeft natuurlijk iets aan de gelijkstel in deze fase van de competitie. Moet en zal winnen hier vandaag om uh, bij te blijven. En dat betekent dat die gevoetbald hebben een kleine 11 minuten. Met stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 1. ...met Dance the Night Away... ...hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is uh, kwart over drie geweest, bijna tien voor half vier. En we gaan eventjes uh, vooruitblikken... ...naar het uh, ja, nieuwe racecircuit, toch uh, Ja, het nieuwe raceseizoen uh, ...wat uh, 2010 weer van start uh, gaat. Nou heet ik niet Willem van Denzen. Maar ik weet wel iets ervan af. Van de week ook weer even met een van de mensen van de, van de, de autosportwereld gesproken. Het begint een behoorlijk al zenuwachtig te worden voor een hoop mensen die zich weer op het allerlaatste moment aanmelden. Paasraces zijn weer een beetje vroeg dit jaar. 5 april. Dan vinden de races plaats. Ja, wat kunnen we erover vertellen? Het is uh, sowieso, uh, bij de Dutch GT4 hoorde ik in ieder geval 18 auto's aan de start. Met een hele bijzondere, dat is dat er een uh, Camaro aan, uh, aan de start uh, verschijnt. Nou, dat is een hele lange tijd geleden dat dat voor het laatst is gebeurd. Ik ga terug naar het begin van de jaren 80, toen dat uh, voor het laatst het geval was. En dan Zo. heb ik het over uh, namen als Bert Moritz, Henny Hammers, noem maar op. Dat soort uh, namen die, uh, die toen in het Nederlands kampioenschap... Uh, ...actief waren en ook Rob Slotemaker heeft eh, toen hij het leven liet in 1979 gebruik gemaakt van een Camaro. Dat waren dan meer een beetje de productiemodellen, hoewel de Camaro's toen al uit de productie waren gehaald. Het waren productietourwagens, zo moet je het zien. En eh, daarna is het een beetje stil geweest van eh, het Amerikaanse merk. Tot vorig jaar, eh, toen de Dutch GT4 van start ging... Toen komt Chevrolet met uh, de Corvette. Nou weet ik niet of uh, Camaro uh, ook onder de Chevrolet vlag uh, valt. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat er een uh, Camaro aan de start gaat verschijnen. En dat wordt uh, ook niet door twee misselijke coureurs wordt dat bestuurd. In de Dutch GT4 namelijk Tim Buis. Vorig jaar nog uh, rijdend uh, met Sebastian Blekenmolen in de BMW. En Mike Verschuur van het vermeerde team Verschuur. Die, is die, die komen met een uh, Camaro GT4 aan, uh, aan de start. 18 auto's, uh, betekent ook uh, hoe zit het dan verder met al die andere namen die uh, dan mee gaan doen. Uh, Jeroen Blekenmolen en Peter van der Kolk zullen ook uh, dit jaar weer met een, uh, met een Chevrolet, maar dan met een Corvette uh, gaan meedoen. Uh, ja, vorig jaar heeft Jeroen Blekemolen een aantal racers moeten, moeten, moeten, moeten eruit moeten halen, omdat hij mee zich, uh, bezig was met de Porsche Supercup. Maar hij heeft ook in de Duitse Porsche Cup heeft hij gereden. Het uh, lukte hem net niet om uh, um, zowel de Supercup als de Porsche uh, Cup in Duitsland te pakken. meen ik. Ik wil er vanaf zijn. Kan wel zijn. Ik heb het niet, uh, De paratenkennis heb ik niet helemaal bij, bij de hand. Maar uh, de kalenders van Blekemolen laat nu wel toe om wat meer ook met die GT4 uh, wat te doen. Dus uh, ze moeten ook rekening uh, met... Uh, met deze Jeroen Blekenmolen gaan houden. Nou weet ik ook dat er een Legend Cup gaat komen. Die komt in de plaats van de, de uh, Gentleman's Cup. Nee. Voor al die mensen die 45 jaar en ouder zijn. Die kunnen dan mee gaan doen in de Legend Cup. Okay. Opvallende naam is de naam van Rob Campus, De presentator bij de KRO. Van, uh, van bijvoorbeeld de Reunie. Die doet dus weer mee. Met ook uh, Een tijdje terug nog een auto-programma bij de KRO. Uh, nou Dat is een beetje vergelijkbaar met uh, Top Gear. En hij gaat rijden met Peter Stoks. En dan nou weet ik even niet precies met wat voor een auto. Maar zij met z'n tweeën hebben in ieder geval een uh, equipe gevormd. Uh, ook een uh, bijzondere equipe is... Uh een equipe met uh, Van Buren en uh, Pastorelli. Die zouden met een Maserati aan de start uh, gaan verschijnen. Dan waren de laatste berichten weer. Van, uh, dat die Maserati misschien niet aan de start zou, zou komen. Maar uh, daar wil ik ook vanaf zijn. Maar uh, Nicky Pastorelli en mijn van Buren. Zullen, volgend, uh, zullen dit aankomende jaar met een Maserati uh, gaan uh, meedoen. Bij de BMW uh, kan ik melden. Dat uh, Ricardo van der Ende weer met een, uh, met een auto gaat komen. Van het uh, ECRIS team. Die hebben er ook één. In, uh, ingezet. En dat zou dan ongeveer naar 18 auto's. En ik heb begrepen dat ook Jan Joris Verheul mee gaat doen weer. Dus uh, het ziet er allemaal zo uit. Ja, nu werk ik ook wat, uh, wat een, uh, nog een bijzonder duo. Dat het is veel Bastiaans samen met Paul van Splunter, die hebben vorig jaar uh, heel goed uh, meegedaan. Zeker ook Phil Bastiaans. Heeft uh, onder andere samengereden met uh, Christian Frankhout. En dat was de uiteindelijke kampioen in de GT4. Bij de Clio uh, is het uh, heel erg leuk dat de naam van Pim van Riet is deze week uh, bekendgemaakt. Dat hij uh, weer... Uh, Terug gaat komen in de Clio Cup. Van Riet was de kampioen van 2008. En dus mogen de Clio-rijders weer zich gaan opmaken. Weer met een jaar met Pim van Riet. En Van Riet gaat uitkomen voor het team van Verschuur. Die hebben geloof ik weer een hoop auto's rondrijden. Er zit er ook een jongeling tussen. Dat is Max Braams. Vorig jaar reed hij nog in de Swift Cup. En dit jaar heeft hij besloten om over te stappen van de Swift naar de, de Clio. Hij heeft al in het Winter Endurance Kampioenschap al gereden met, met een van de auto's. Uh, in de landmansauto. Samen met Siela Verschuur Heeft hij hier gereden. En hij heeft er trek in. Dus uh, ik neem aan. Uh, als, hij, uh, als hij dat wil, Nou, dan zal daar toch ook wel. De buidel open gaan. En Las Mordas. Ik hoef geen medelijden met ze te hebben in ieder geval. Dus dat, uh, dat is de Clio. Even in het kort. Swift Cup gaat ook de goede kant op. Uh, wat daar uh, precies uh, aan de hand is. Uh, is niet helemaal uh, duidelijk. Maar ik uh, heb me wel laten vertellen. Dat het uh, weer een vrij vol veld is. 24 auto's. Wordt er, wordt er gezegd. Namen die uh, mee gaan doen zijn. Wesley Caranza, nou weet ik niet of het familie van is. Uh, Jos Veldboer is een nieuwe naam. En Jelle Belen is een nieuwe naam. En in de Formule Fort uh, zijn daar ook weer namen die vorig jaar bij de Swift Cup uh, hebben, zijn opgedoken. Dan hebben we het over de namen van uh, Pieter Schothorst. Vorig jaar een van de mensen die heel erg nadrukkelijk in beeld was in de Swift Cup. Hij is ook kampioen geworden. Uh, Jeroen Slaghekken uh, zou een uh, naam zijn die in de Formule Fort is. En Niels Langeveld. Die Niels Langeveld die heeft vorig jaar bij het team van Dylan Koster gereden. Dan hebben we ook nog de Radical Cup. Daar is één naam uh, voor zover bekend. en Dat is uh, Tim van Gogh. Die reed vorig jaar uh, in de Renault Clio Cup. En heeft nu besloten om de overstap te maken naar de Radical Cup. Dat zijn twee zitters. zijn vergelijkbaar met uh, de Sports 2000 die we ooit in het verleden hebben gehad. Dat zijn snelle auto's. Rijden ongeveer 1 minuut 40. Dus dat, uh, nou ja. en Dan hebben we nog uh, de Tourwagen Diesel Cup. Daar is niet zo gek veel verandering in... Uh, we hebben vorige week of twee weken terug Baars en Roelenveld gezien in, uh, in het Winter Endurance Kampioenschap. En ook die voorval zal wel weer uh, aan de start verschijnen. Nou, dus dat zijn zo'n beetje de namen die, uh, die opduiken in de Toewagen Diesel Cup. En wat er precies gaat gebeuren uh, is nog niet helemaal duidelijk. Startvelden, uh, Clio, hoorde ik 20 auto's. Nou, bij de Diesel dieselcups zal het ongeveer hetzelfde uh verhaal zijn. Formule Ford blijft een compact veld. Radical, weet ik niet. Ze hebben schermen met uh, 25 auto's. Maar dat is eerst zien dan geloven. Ja, en uh, wat uh, goed uh, op dit moment werkt is uh, de Dutch GT4, de Clio en de Swift Cup. Dat zijn uh, de klasses de, de, de waar het uh, op dit moment uh, uh, redelijk aantrekt, om het maar zo te zeggen. Oké, okay, nou dankjewel Jaap. Het komende seizoen zal dus weer uh, flink gereest worden hier ja. op de uh, Zandwoord. Ja, vertel. Eén ding. 5 april, dan is het, of uh, 4 april, uh, dan is het uh, de eerste paardag, op de zondag. zondag. Sorry, ja. Dan uh, hebben wij natuurlijk altijd in de zondag in Kennenbeland, uh, altijd traditie getrouwd, de blikken van uh, Marcel Duits, Dylan Koster en Lisette Braams over het komende seizoen. Dus, nou je bent er, begint op de gaten, dus we gaan maar een plaatje draaien. <laughs> jeugdsentiment 1995. Ja, toen was ik nog jong. <laughs> 15 jaar. Eens op bezig met uh, Lucky Love. Nou, we gaan snel door naar de wedstrijd uh, De Brug tegen BVC Bloemendaal, waar het 1-1 uh, stond. Jack de Blauw, hoe gaat het er nu mee? en Waar het stand nog steeds 1-1 uh, is uh, hier op het veld uh, tegen uh, De Brug. En waar Bloemendaal uh, nog een keer gewisseld heeft, dat betekent dat die erin gekomen is. En dat wouter snel erin gekomen is, dat betekent nog meer op de aanval uh, gooien natuurlijk. Want uh, ja, Bloemendaal moet uh, hier de winst pakken, dat heb ik al vaker gezegd. En Bloemendaal uh, kroop net uh, door het ook van als Aalden ze die een goede redding verrichten. Anders hadden ze hier achter staan in deze wedstrijd. En uh, daar mogen ze de keeper wel heel dankbaar zijn. De speldjohn aan de linkerkant van het veld heeft de bal aan zijn voeten. Krijgt van de nummer 4 tegenover. Maar hij is er langs. Gaat dan door. Moet het nu gaan geven. Richting stadsgebied aan. Maar die bal die komt niet daar voor het doel bij, bij, bij, bij die. En dat betekent nu dus dat de brug eruit kan komen. De brug uh, wat ook heeft. heeft, heeft Giels goed geholt. Giels Snyder ingebracht. Kiel Snyder, die eigenlijk een trainer is uh, van, uh, van hun. En is daar de brug die nog steeds uh, doorgegaan. En is natuurlijk zeker die een maken hier uh, vlak voor mijn neus. En dat betekent natuurlijk dat er het spel even stilgelegd wordt uh, voor een blessurebehandeling En uh, dat dus, uh, ja, dat ze dus, weten uh, erin... Uh... Uh, nee, hij staat er weer op, uh, de, de nummer 8, uh, de Louis kist, die staat er weer op. En dat betekent dat we moeten oppassen, want uh, ja, Bloemendaal heeft een paar mensen die aardige trappen in het, in, in het been heeft. En uh, de, of de brug, moet ik zeggen. En dan komt zo die vrijtrap van, uh, van de brug uh, richting het doel van Wachtse Heel Bloemendaal is terug in, uh, in de achterhoede. komt die vrijtrap trap van de assistie. Die gaan dan plaatsen, Ga dus Gijs die hem goed Nou, haalt Haal de Gijs werk kan hem oppakken. Maar heeft niemand bij zich en Bloemendaal zal eruit moeten komen. We uh, kijken waar hij in kan plaatsen. Plaats terug naar Gijs-Jan Poelgees. Gijs-Jan heeft de bal in zijn voeten. Plaatsen we door naar Rick uit. Rick uit. We moeten hem dan door gaan plaatsen. Plaatsen we terug naar Gijs-Jan. Ga gaat kijken waar hij in kan spelen. gijs kan opdringen. Plaats die bal dan richting uh, de spitsen. Maar er staat niemand van Bloemenaal. Dan is Baaaier die er goed tussen komt. Baier die pakt die bal op. Baier die plaatsen we dan door naar de rechterkant. En is het Wouter snel. Wouter snel. Plaats die bal dan goed. Jongens, jongens, jongens. En dan wordt er alsnog aflacht al uh, voor uh, Henswel. Maar de scheidsrechter liet in eerste instantie uh, doorspelen. En uh, heel uh, de brug staat te appelleren, maar dan zegt hij die gaf het zeker. En dat betekent dat de het nog een hier uh, in die wedstrijd natuurlijk. En dat ze uh, vaak weken is. Maar... Die bal uh, ja, die had gewoon uh, beter moeten gaan, eigenlijk. Maar snel had die kans moeten verzilveren. Maar ja, dan had hij ook niet gezeten. Want dan had hij afgevloten. Dat betekent dat de brug uh, rustig strijd pakt. Want uh, ja, uh, elke minuut geldt natuurlijk. En het punt, elk punt voor hun is heel belangrijk. Omdat ze een degradatie nood zijn, natuurlijk. Komt de brug weer ja, aan de linkerkant, Fetzal. Dan die bal dan diep richting spitsen. En die wordt dan geplaatst op uh, de nummer 7 daar. En dan is het uh, Tim Meren die bijkomt. de dus Leunis die bijkomt. En is daar Jeroen de Dikke die die bal uh, moet gaan plaatsen. Jeroen de Dikke, Godverdomme! Jongens, jongens, jongens. En die zit daar in een fout tussen Jeroen Dikken en, en, uh, en Bassenvelzen. En zo staan we hier dan in die wedstrijd: 1-2 uh, tegen 1 voor de brug. Nee, kom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 Zenders op E-Radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. St. Ja, hij zegt het al, Sir Douglas Quintet Mendoza hier bij CFM Zandwoord en AB Radio. Het is tien over half vier. We gaan eventjes kijken naar wat nieuws. Want ik zou eigenlijk Tjerk de Blauw doen, maar ja, het was een erg snel plaatje. Dus dat gaan we zo meteen doen. Dus ik ga eerst nog eventjes kijken naar wat nieuws. Oh. Uh, uh, dat doen wij op uh, www.abradio.nl. Want dat is namelijk onze, onze, onze buurman. Even kijken, ze hebben altijd een goede website. En uh, ja, ik zie het hier al. Bijvoorbeeld meisje gewond na een crash met een scooter langs de randweg. Uh, ja, dat was bij de westelijke randweg de zaterdagavond en een bestuurder van een scooter is daarbij flink gewond geraakt. Rond 9 uur kwam het meisje door onbe onbekende oorzaak ten val. Het meisje is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis en de politie heeft nog een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het vermoedelijke wel eenzijdige ongeval. Uh, voor meer informatie en foto's kijk op de website van AB Radio. En hier uh, Heemstede ontvangt de eerste ster keurmerk Veilig Ondernemen. Uh, dat is in het winkelcentrum Heemstede gebeurd. Dinsdag 23 maart, oh dat moet dan nog gebeuren. Dinsdag 23 maart om 8 uur in restaurant Groenendaal. Dan krijgt ze de eerste ster van het keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurwerk Veilig Ondernemen, het KVO, is een speciale methode om de veiligheid in en om winkelgebieden te vergroten. En ook om het voor ondernemers en bezoekers nog aantrekkelijker te maken. Het is een structurele samenwerking... tussen de winkeliersvereniging Politie, Brandweer, Gemeente... en die wordt dus nu erkend met een eerste ster. Nou, burgemeester Marianne Heremans van de gemeente Heemstede... en voorzitter Mariska Kaptein en vicevoorzitter Roland Smit... van de winkeliersvereniging, de districtchef van de politie Peter Holla... en de postcommandant van de brandweer Wim de Zwart... mogen dan die avond het certificaat in ontvangst nemen. Nou, Maarten Duin van het uh, HBD zal bovendien een tegel met deze eerste ster aanbieden... En en deze wordt dan uh, gelegd in de binnenweg. Uh, gaan we naar Haarlem. Want de woonlasten zijn daar met 15% gestegen. En dat is vooral voor huiseigenaren in de gemeente Haarlem die vanaf 2007 dus daar een woning hebben. De stijging bedraagt landelijk gezien meer dan het dubbele. Nou, gemiddeld stegen de woonlasten in Nederlandse gemeenten dus met 7%. En vereniging Eigen Huis deed hier onderzoek naar. Eigen Huis heeft in 408 gemeenten onderzocht hoe de tarieven zich hebben ontwikkeld. En in dit onderzoek kwamen het, kwam het rioolrecht, de afvalstoffenheffing en de onroerend zakenbelasting de OZB aan bod. Nou, financieel wethouder van Velsen, ja, die vindt het spijtig dat vereniging Eigenhuizen een eenzijdig onderzoek heeft gedaan, want volgens hem wordt enkel naar de stijging van de lasten gekeken en niet naar de absolute hoogte. Uh, maar goed, mensen denken al heel snel, uh, het gaat omhoog, het gaat omhoog. Uh, nou, gaan we nog eventjes uh, kijken naar een nou ja, kijken. nieuws over dat er een vrouw is beroofd. Uh, een 29-jarige Haarlemse die deed donderdagavond aangifte van beroving van haar handtas door twee jongens op een bronfiets. Déjà vu is mij ook ooit overkomen, alleen in een andere stad. De vrouw fietste in die avond rond 8 uur op de Oude Weg in Haarlem... toen de tweetal naast haar kwam rijden op een donkerkleurige bronfiets en haar handtas al uh, uit haar fietsmand griste. Nou, Tweetal reed vervolgens weg in de richting van de weg. De politie stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen om contact op te nemen... met het team Spaarne-Oost via 0900-8844. Nou, zometeen gaan we weer door naar de wedstrijd De Brug tegen BVC Bloemendaal met Tjerk de Blauw. Maar nu eerst hier muziek bij CFM Zandvoort en ARB Radio. En dat is... Um, uh, Hoe heet het nou? De man met de rode haren. Simply Red. Ja, was niet echt eerbiedig van voor mij. Ja, die rode man. Ja, nou ja, iedereen weet natuurlijk. Simply red was dat met, Sammer. Uh, Summer. Nou, we gaan uh, eventjes uh, door naar de wedstrijd uh, van de brug tegen BVC Bloemendaal. Check de blauw. Waar er nog steeds uh, 2-1 is uh, voor uh, de brug. En waar nog een minuut of vijf uh, te spelen is in deze wedstrijd. En waar al uh, steeds meer uh, risico en risico gaan nemen. En dat betekent dat uh, Bassen Velsen die bal uh, moet oppakken. En meteen uh, snel in het spel moet gaan brengen. Want uh, ja, de tijd gaat dringen voor, uh, voor uh, Blomedaal. Maar die kan er niet bij komen. En, maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat de brug weer de bal kan oppakken. En meteen gaat die bal weer heel diep en hard omhoog. En dat betekent buiten spel voor uh, de nummer 8 uh, van, uh, van, uh, van de brug, Ilias Axis. En dat betekent dat hij snel die bal neerlegt. En meteen uh, fel en diep uh, naar voren zal gaan gooien. Komt die bal uh, richting de spitsen Hij uh, bedoel, is veel ook naar voren gegaan. En dat betekent dat dus uh, nummer 2 man achterin staat. En dat, dat wil ik proberen dat hij snel was. snel die gelijkmaker nog te maken in deze wedstrijd. Jeroen de Dikke heeft de bal op zijn voeten. Gaat kijken wie hij heen gaat spelen. In plaats van Tim Jones. Tim Jones. Gaat kijken wie hij heen gaat spelen dan Gaat er nog kappen. Gaat er een man voorbij. Maar moet moeten er nog aan Want hij kan niet paarsen. en plaatsen dan uh, richting door. En dan komt die bal weer niet uh, bij, bij, uh, bij gijs -Jan. Dat betekent dat de brug weer om die bal heeft. Nee, dat is toch weer Tim Jones. Tim Jones. Plaatst dan Byrne. Byrne. Die kan er ook niet bij komen. En dat betekent dat Remco Klink rustig die bal uh, kan oppakken. En uh, dat betekent tijd natuurlijk voor, uh, voor uh, de brug. Nu gaat de bal zo naar uh, Remco Klink toe om uh, te storen. Maar Remco Klink zal het uh, moeten gaan maken. Die zal het moeten gaan trappen. Dan komt die bal dan ook diep uh, ver naar voren. Naar uh, de eenzame spits bij de brug. Het is Askis die de bal oppakt. Die maakt een handige beweging, maar de Jeroen de dikke die die bal toch nog op kan pakken. En het is de kuit. De kuit maakt een overtreding. In de middencirkel betekent een vrije trap van de brug. Komt die bal er meteen aan. Het is de dikke die de bal niet wijken kan houden. En dat betekent dat de kan nog een keertje dat de brug eruit kan komen. En dan is het daar, is het toch weer de brug. Die de bal op te pakken. aan de rechterkant. Eli askie's Eli die zal hem gaan voorzetten. Die bal en wacht nog rustig tot de hele brug bijgekomen is. Pas dan helemaal terug. De, de brug probeert te consolideren, hij probeert, uh, probeert de bal te zitten te spelen. Komt die bal dan ook nog een keertje daar met Barry Loerakker, Barry Loerakker in het centrum. Plaat ze weer terug naar Eliaskis. Eliaskis plaatst weer terug in de verdediging van, van, van de brug. En dan komt de water snel, water snel. Hij probeert die bal te plaatsen, maar het is daar. Uh, was van de bal. die bal snel oppakt, zal hem heel snel naar voren moeten gaan trappen. Richting Tim Jones. Tim Jones, kan hij niet bij komen? Nee, hij kan er niet bij komen. Het dus, is aan Jan Poelgeest en die kan er ook niet bij komen. En dan is het hier aan de rechterkant, is het, uh, is het uh, de nummer 9, uh, die de bal kan oppakken. Die hier staat tegenover Jeroen de dikke Die bal is er nog steeds. En dan is het daar heel goed een blok van Leunissen. En dan is het daar uh, Bassevels die je nog kan weghalen. En dan is het Gijs-Jan die er volledig erheen zit hier. En dan is het daar Barry Loerakker die erheen zit. Die zijn er twee man op het veld van, van, van de spelers. En dat betekent uh, dat er even tijd is. En dat de hier nog steeds 2 tegen 1. is. Find that man, en die vinden wij dus uh, in Blauw. want hij is bij de brug, BVC Bloemendaal. En hier is de stand uh, 3-1 geworden, en een penalty. Het was uh, Ronald Leunens die uh, een penalty veroorzaakte, volgens de scheidsrechter En het is, uh, is Askies die de bal er goed inschiet. En dat betekent dat de wedstrijd niet afgelopen is, en dat de brug twee punten in huis houdt, en dat het zuur voor Bloemendaal is.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 Ja, ciao, ciao. En uh, nou, Deadman, dus van Caro Emerald. Toch wel uh, de sensatie hier, de Nederlandse sensatie. Mag ik toch wel uh, zeggen ja? Ja, tuurlijk, want uh, ja, het is al heel aparte muziek. Maar waar het mij nou net aan doet denken... Ken jij de Andrew Sisters? Ja, dat... Uh, ja, dat uh, met dat uh, benepen uh, geluid van die, uh, van die dames. Door Glenn Miller onder andere. Ja, het is ook Ge echt uh, die, die tijd. Die stijl die ook. Stijl ook ja. Ja. Het is echt de uh, jaren 30, 40 uh, muziek uit Amerika een beetje. Ja, ja. het is gewoon zo verwerkt uh, dat het weer uh, tevreden is voor onze modernelingen in de, in de jaren van nu. He? Ja, als ik dit hoor, dan uh, kan ik bijna niet uh, blijven zitten. Dan wil ik eigenlijk ja. gewoon het liefste uh, dansen. Maar goed, uh, gelukkig ja, is je hier... Hebt een goede danspartner. Die zit niet te <laughs> Ja, luisteren, dat, dus. dat is waar. Dat is waar. <laughs> ja, ja hoor, het is ja. goed. Nou, laten ja. we even naar de eredivisie gaan. Uh, ja, ik ja, moet duurlijk. even opstaan, want anders kan ik niet lezen. Uh, vrijdag uh, één wedstrijd gespeeld. Heerenveen tegen Nek, vier tegen één. Zaterdag uh, hebben er vier wedstrijden op het programma gestaan. Waarvan er drie gespeeld zijn en één is gestaakt. Willem 2 speelde thuis tegen FC Utrecht. daar werd het 0 tegen 3. PSV speelde gelijk tegen Twente. Belangrijke wedstrijd. Twente, een puntje eraf. PSV, puntje erbij. 1 tegen 1. Heracles, Almelo, NAC, Breda 3-0. En Feyenoord dus tegen Vitesse. Daar uh, is de stand blijven hangen op 1 tegen 1. Wanneer de wedstrijd wordt uh, uh, ja, opnieuw gespeeld of uh, verder gespeeld... dat weet ik nog niet. Maar uh, als we dat weten, dan hoort u dat van ons. Zondag, uh, vier wedstrijden. RKC Waalwijk tegen Ajax. Nou, die wedstrijd is al uh, afgelopen. En daar is het 1 tegen 5 geworden... Dus Ajax doet goede zaken uit tegen Waalwijk. Om half drie, drie wedstrijden. Groningen speelde thuis tegen Rode JC. Daar staat het op dit moment nog 1-0. Sparta-Rotterdam tegen AZ. Daar staat het 0-1. Dus uh, ja, AZ heeft het moeilijk. En Ado Den Haag gespeeld tegen VVV Venlo. En daar staat het nog de brilstand 0-0. En gaan we nog even verder kijken naar het andere, ja, uh, ne ne Nederlands zou ik zeggen, maar nationaal sportnieuws. Dan heb ik het over schaatsen. Uh, want op dit moment zijn uh, ja, toch wel de kampioenschappen bezig. Ja, die zijn... Uh, op dit moment aan de gang. Uh, laten we eerst beginnen bij het herentoernooi. Op dit moment uh, werken ze de 10 kilometer af. Maar uh, verrassend is uh, de ontwikkeling tijdens dat WK Allround, want Jonathan Cook die gaat uh, na drie afstanden al verrassend aan de leiding. 20 jarige Amerikaan won op fantastische wijze de 1500 meter en mag nu op de 10 kilometer bijna 5 seconden op Sven Kramer verspelen. En of hij dat ook gaat doen. Dat weten we niet. Sven Kramer moet voor Jonathan Cook rijden. Dus dat uh, voordeel heeft Jonathan Cook weer. Maar uh, er Welke zit ook rit? nog... Uh, de voorlaatste rit Sven Kramer. En in de laatste rit uh, gaat Cook Toch. in actie komen tegen Ted-Jan Bloemen. Dus... Okay. Uh, wat, wat daaruit komt, weet je natuurlijk ook niet. Tertjong Bloemen is uh, ook vast en zeker van plan om er een goede 10 kilometer te maken. En dat zou dan weer misschien nadelig kunnen zijn voor Kramer. Omdat hij nog 5 seconden goed wil maken ja, op die 200 ja, meter ja, ja, ja. Koek. Uh, de rechtstreekse confrontatie op die 1500 meter. Want Koek reed tegen Kramer. Uh, was een uh, goede race, maar... Uh, Kramer verloor toch uh, tijd. Anderhalve seconde. En daardoor kon Koek de eerste plek overnemen van uh, de Vries. Uh, de andere podiumplekken waren voor Noord-Amerikanen tijdens de 1500 meter. De Canadese Lucas Makowski reed de tweede tijd. En Trevor Marciano uit. Uh, of Marciano. Marciano hij, geloof ik. Uit de Verenigde Staten, die werd derde. Scobrev viel af in de strijd om de podium te plaatsen. De uh, of stopte op een blokje. Ja, dat oh. moet je niet doen. En dan uh, bleef hij uh, nog uiteindelijk wel ter nauwe nood overeind. Maar je hebt dan al zoveel onbalansen gehad uh, en tijd verloren. Dan maak je nooit meer die tijd goed die je in je hoofd had zitten Tertjan Bloemen, die rijdt op dit moment een uitstekend toernooi, staat vierde en maakt in theorie nog een kans op een derde plek. Maar dan moet hij nog wel onder andere afrekenen met Harvard Bucko. En dat is een Noor die ook nog behoorlijk goed kan rijden op de 10 kilometer en moet 11 seconden op de Noor goed maken. En dat lijkt iets te veel gevraagd. Jan Blokhuizen en Wouter Oldeheuvel. Die handhaafden, handhaafden zich in de top 8. Mogen dus ook uh, straks uh, meedoen in de, op de 10 kilometer. Blokhuizen ging tot voor kort nog aan de leiding in die 10 kilometer. En of uh, dat uh, zo blijft, dat uh, moeten we even afwachten. Wat Kramer, is een beetje het uh, ja, gemiddelde? Het gemiddelde. Ja, dat, dan zou ik even moeten gaan uh, schakelen. Maar dat, uh, dat ga ik even nu niet doen. Maar Kramer uh, die, uh, wil graag die vierde wereldtitel in, uh, in de wacht slepen. Op rij zelfs nog. Maar daar moet hij dus inderdaad afrekenen met Koek. Een man met wie ook de Vries geen rekening had gehouden. En dat was duidelijk na de 5 kilometer, of na de 1500 meter moet ik zeggen. Het uh, viel tegen. Ik reed niet eens slecht, maar er was één veel, uh, veel beter. Al dus Kramer na afloop van de 1500 meter. Ik heb gisteren dus te weinig afstand genomen op de 5 kilometer. En nu zit hij in de flow. En dan, uh, die hij, dat is dus die Jonathan Koek. Uh, bij de dames is het uh, een ander verhaal uh, aan het uh, worden, want hier wust die reed gisteren een formidabele 3 kilometer uh bij de dames. En uh, zodanig dat ze na uh, twee afstanden dus de leiding had in het algemeen klassement. Wust uh, moet uh, nu op na drie afstanden, want de 1500 meter ging toch uh, voor Christina Groves een betere, uh, die reed iets beter als Wust. Daardoor uh, neemt Groves nu de leiding over van, uh, van Wust. Wust staat tweede. Het verschil tussen Wust en Groves is uh, een halve seconde, dus het is van alles nog mogelijk, maar de afstand van uh, wat, er nog, uh, wat er nog gereden moet worden is de 5000 meter. ja En dat is niet helemaal de afstand van Irene Wuest. Maar meer de afstand van de directe tegenstander van uh, Wuest op die 5000 meter. Martina Sabrikova. De Tsjechische titelverdediger legde de lat op de 1500 meter hoog. Met een prachtig vlakke 1.57.23. Gross en wust. zweepten elkaar vervolgens in een mooie race op naar 1.56.64 om 1.56.86. Dus in het voordeel van de Canadezen. En de andere twee dames Diana Valkenburg en Jorien Voorhuis. Die reden een goede 1500 meter en hebben een prima uitzicht op een plaats bij de top 8. Elmar de Vries zakte door het ijs en mag de 5000 meter niet rijden. Dat is jammer.